12 uur. Het nos journaal door Alt Megens. Goedemiddag, zes Nederlanders onder gewonde pukkelpop. Werkgeversvoorzitter pleit voor meer daadkracht Europese leiders en onderzoeksraad bezorgd over verouderde gasleidingen. Vanmiddag volgen steeds meer opklaringen in het Noordoosten. Kan nog een bui vallen. Het wordt zo'n 19 graden vandaag. Het weekend, dat wordt zonnig en warm. Morgen kan het in het zuiden al 25 graden worden. Zondag wordt het overal zomers. Maar zondagavond, dan volgt wel weer regen en onweer. Op het terrein van Pukkelpop is een persconferentie gegeven... door onder andere de organisator van het festival... en de burgemeester van Hasselt, Hilde Klaas. Zij vertelt over het aantal gewonden en het aantal Nederlanders onder hen. Van die tien zwaar gewonden en die uh, 140 kleine verzorgingen... daar zijn er zes van Nederlandse nationaliteit. Correspondent Tijn Sadé nu aan de lijn. Tijn, je was bij die persconferentie vanochtend. Er is al duidelijk iets over de toestand van die Nederlanders. Zijn ze licht of zwaar gewond? Ja, ik heb het daarna nog even aan de burgemeester zelf gevraagd uh, hoe het nou precies zit uh, met die Nederlanders. Ze haalde een papiertje uit haar zak en ze had het uh, allemaal precies paraat. Het gaat om twee uh, zwaar gewonde Nederlanders. Die verblijven nu in een ziekenhuis in Genk. En uh, vier lichtgewonde Nederlanders. Okay. Behalve de burgemeester sprak ook de organisatie op die persconferentie. Wat hebben die verteld over het drama van gisteren? Hij was heel geëmotioneerd. Dit is uh, echt Mr. Pukkelpop. Uh, de man uh, nou, hij hield zijn emoties wel in bedwang, maar je voelt het tussen alle regels door. Hij uh, werd natuurlijk bevraagd over... hadden jullie toch niet gisteren eerder een waarschuwing kunnen doen afgeven? Nou, hij bleef zeggen, uh, mensen, we konden hier helemaal niks aan doen. Uh, dit heeft ons totaal overvallen. Uh, nogmaals, uh, iedereen vroeger naar... Uh, ja, uh, Hij bleef een integer man. Hij bleef zeggen, uh, dit is ons uh, gewoon overvallen. Het was het noodlot. Ik denk dus dat wij allemaal verrast zijn door...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 Nou, je hoort het mij vragen. Uh, hij blijft ontkennen. Ik heb met heel veel jongeren hier de laatste, nou ja, ik moet al bijna zeggen twaalf uur uh, gesproken. Ik heb ze allemaal opgevangen toen ze van de Tentenkamp kwamen en al ja, heel veel van de jongeren zeiden, we zijn niet alleen niet gewaarschuwd, er is ons zelfs officieel ja, zeg maar, een geruststelling geboden. Men uh, heeft gezegd namens de organisatie mensen, er komt hier wellicht een storm aan, maar dat kunnen we aan. Uh, maak je geen zorgen. Maar ja, uh, de organisator uh, ontkent dit nou ja, een wat pijnlijke persconferentie. Na afloop van de persconferentie gingen we in het kielzocht van deze manager en de Hasselse burgemeester het gehavende terrein op. Uh, ja, dat terrein is juist net door de Hasselse burgemeester onlangs voor 2,5 miljoen euro aangekocht, juist om hier de komende jaren het pukkelpop te kunnen uh, houden. ...gaat gewoon blijven aan doorgaan. Uh, dit is een hele goede aankoop geweest uh, met de bedoeling inderdaad... ...om in eerste instantie een garantie te hebben voor Pukkelpop... ...verder hier te laten doorgaan voor minstens tien jaar. Maar los daarvan, uh, dit is een, een terrein ingekeur, ingekleurd als blauwe zone. Dat wil zeggen dat hier uh, allemaal projecten van start kunnen gaan... ...van openbaar nut en de aankoopprijs die we betaald hebben. Kunnen jullie zich voorstellen dat hier ooit nog Pukkelpop plaatsvindt? Nou, dat is te vroeg om, om daarover te beslissen, denk ik. We zijn allemaal momenteel heel, heel emotioneel en dat is niet het moment om een dergelijke beslissing te nemen. We lopen nu langs wat er over is van de, de als ik het goed begrepen heb, de eerste tent die in elkaar zakte. Ja. Ik denk dus dat we dat, uh, dat is, uh, ja, dus die lag er onderin. Op dat moment weet ik eigenlijk niet over mensen eronder waren. Uh, dat waren, dat daar waren, maar. Uh, er was één dodelijke slachtoffer daarbij. Dus dat is, uh, is daarom. Die hebben we dan ook gevonden. Er zijn hier ook veel gewonden gevallen. Uh, er zijn hier gewonden gevallen, maar ik denk dat, ze dat het licht gewonden zijn. Verslag van Tijn Sade in Hasselt bij A Pukkelpop. Tijn, dankjewel.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 Bijvoorbeeld van werkgeversvoorzitter Wintjes. Wintjes is bezorgd over de politieke leiding van Europa. De belangrijkste EU-staten moeten nog duidelijker maken... dat er harde maatregelen moeten worden genomen om de euro te steunen. In het uh, KRO-programma Goedemorgen Nederland... op Radio 1 vanochtend pleiten Wintjes voor een soort artikel 12-status... voor landen die zich niet aan de regels houden. Bijvoorbeeld Griekenland. In dat soort gevallen moet het een automatisme worden dat zo'n land onder strenge curatelen komt. Door al het negatieve nieuws en de onduidelijkheden worden consumenten en investeerders onzeker. En dat zou volgens Wintjes kunnen leiden tot een recessie.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 Volgens de onderzoeksraad kan er een gevaarlijke situatie ontstaan. In Frankrijk zijn door dergelijke situaties twee explosies geweest. Daarbij zijn meer dan twintig doden gevallen. Dit is het NOS-journaal, het door Altmegens. Wordt gevochten in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Al een paar uur sinds vanochtend een zware bom afging... bij het gebouw van de British Council in de stad. Lucas Waagmeester, onze correspondent. Lucas, ja, een, een ontploffing, een bestorming door Taliban-strijders. Hoe is het nu daar? Wordt er nog altijd gevochten? Ja, inmiddels lijkt het uh, nu net rustig in de wijk waar de British Council uh, ligt. Een Britse reactiemacht is erop afgegaan. Ze zijn uren bezig geweest samen met Afghaanse militairen om het terrein uh, te heroveren eigenlijk. Hè. Want vanochtend vroeg, kort na zonsopgang opgang, ging een wagen vol explosieven af bij de poort van dat terrein. Gewapende mannen zijn daarna door die poort naar binnen gedrongen. Gedacht wordt uh, zo'n uh, vijf, zes mannen. En uh, zij hebben zich verschanst in dat gebouw. En dat is natuurlijk een zwaar beveiligd gebouw. Dus als je daar een keer binnen bent, uh, kun je het er lang uithouden. Uh, er is later nog een zware explosie geweest. Ik denk nu zo'n anderhalf uur geleden, denk ik... Inmiddels zouden de gevechten dus zijn gestaakt. Tien doden wordt er gezegd. Mm -hmm. De aanvallers, een aantal Afghaanse militairen... en twee buitenlandse beveiligers zijn bij deze gevechten omgekomen. Mm. Maar of het de, de, de Britten gelukt is om dat gebouw weer binnen te komen... en, uh, en, en, en die, uh, die strijders daaruit uh, te halen, is, de, uh, is jou dat bekend? Ja, de, nee, die strijders zouden dus zijn omgekomen. Het, het verhaal is dat er één uh, man zich daar nog heel lang heeft weten te verschansen... notabene uh, al gewond... En die is uh, achter, een, uh, achter een soort gepanzerde ruit gaan zitten. Ze hebben hem met explosieven proberen die man om te brengen, dat is niet gelukt. Dus daarom is het, uh, heeft het heel lang geduurd voordat ze het terrein weer helemaal konden heroveren. Maar het laatste bericht is inderdaad dat het terrein weer in handen is van Afghaanse en Britse troepen. Oh, Oké. Okay. Uh, die British Council, nog even waarom juist dat gebouw uh, de, wat ze bestormd hebben? Ja, het is vandaag officieel uh, feest in Afghanistan, bene. Het land viert de onafhankelijkheid van Brits koloniaal bestuur in 1919, Independence Day. Dus uh, ja, juist op de ochtend van dat feest wordt het gebouw van de British Council bestormd. Een woordvoerder van de Taliban zegt dan ook uh, dat ze bewust dit doel op deze dag hebben uitgezocht. Maar ja, de British Council is een cultureel centrum, een, een, een talencentrum. Ze hebben dat in meerdere landen. Uh, in die zin is het wel een typisch doelwit, want er gaat in ieder geval geen enkele militaire dreiging van uit. Het is meer een symbolische doelwit, denk ik. Symbolisch ook, omdat er vanwege die onafhankelijkheidsdag extra politie en leger op straat was in Kabul vandaag. Hè. Uh, president Karzai zou zich ook nog laten zien vanmiddag om die vieringen uh, te leiden... Een aanslag op zo'n extra bewaakte dag toont gewoon uh, vooral natuurlijk weer aan... de Taliban, ze zijn er nog. En dat is ook, als je het mij vraagt, uh, precies wat ze hiermee willen aantonen. Lucas Waarmeester, dank je. Bij een bomaanslag op een moskee in het district Khyber in Pakistan... zijn zeker 24 mensen gedood. Er zijn bronnen die al van 40 doden spreken. 70 mensen zouden gewond zijn geraakt. De aanslag gebeurde in een moskee in Jamroet, de belangrijkste plaats in Khyber... waar militanten al jaren actief zijn... Pakistan wordt geteisterd door een golf van geweld. In Karachi kwamen gisteren tientallen mensen om het leven bij aanslagen... en de week daarvoor verloren zeker 70 mensen het leven... in de stad bij aanslagen en bij gevechten tussen etnische groeperingen. De verdachte van de schietpartij in Zwijndrecht in mei van dit jaar... heeft bekend, en dat heeft de officier van justitie vanochtend... tijdens de pro forma-zitting bij de rechtbank in Dordrecht gezegd. Bij de schietpartij kwamen een moeder en haar twee dochters om het leven... en de vader van het gezin raakte zwaar gewond. De verdachte, een man van 26 uit Helmond, was de ex-vriend van de jongste dochter. En ook heeft de man bekend, een paar dagen na de bewuste schietpartij in Zwijndrecht, een vrouw van 20 in Helmond om het leven te hebben gebracht. En dan nieuws van de koningin. Koningin Beatrix heeft gisteren een kleine operatie ondergaan. Ze is geopereerd aan staar aan de rechteroog. Het was een korte polyklinische ingreep. En daarna is de koningin weer naar huis gegaan. Sport. De Belgische wielrenner Philippe Gilbert fietst de komende seizoenen voor de BMC-ploeg. Hij heeft een drie jaar contract getekend. Gilbert is de man in vorm. Hij won dit jaar onder andere de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik. Een etappe in de Ronde van Frankrijk en de Klassica San Sebastian. Bij BMC wordt Gilbert herenigd met zijn oude ploeggenoot Cadel Evans... de winnaar van de afgelopen Tour de France. Op het Masters-toernooi in Cincinnati... hebben de tennissers Novak Djokovic en Roger Federer de kwartfinales bereikt. De Servische tennisser rekende af met de Tsjech Radek Stepanek in twee sets. Daarmee boekte Djokovic zijn 55e zegen in 56 partijen dit jaar. is niet slecht. De Zwitser Federer was in twee sets te sterk voor de Amerikaan James Blake. Bij de vrouwen werden twee Grand Slam-winnaressen naar huis gestuurd. De Chinese Lina, winnares van Roland Garros... verloor van de Australische Samantha Stozor. En de Tsjechische Wimbledon-winnares Petra Kvitova was niet opgewassen tegen de Duitse Andrea Petkovic. De nieuwe Argentijnse bondscoach Alejandro Sabella heeft een opvallend selectiebeleid... en gaat voorlopig werken met twee voetbalselecties. Voor de komende oefenduels stelt hij een Europees team op... met spelers die actief zijn in Europa, zoals Messi en Hikwaïn. En de andere groep bestaat uit voetballers die uitkomen in de Argentijnse competitie... zoals Riquelme en Veron. En een van de meest bekende Argentijnse voetbalclubs, River Plate, mag de komende vijf thuiswedstrijden niet in het eigen stadion spelen. De Voetbalbond van Argentinië heeft dit bepaald vanwege de rellen in en rond het complex eind juni. Toen de ploeg degradeerde voor het eerst in de 110-jarige geschiedenis. Het is bijna. Twa nee, het is 13 over 12. We hebben verkeersinformatie. Jolanda van der Velde, goedemiddag. Goedemiddag Dorant, Er zit wat meer vakantieverkeer op de weg... tussen de merken onder meer op de A7... afsluitdijken richting Heerenveen... bij knooppunt Jouren 2 kilometer. Op de A9 en 9 Den Helder richting Amstelveen... langzaam rijden tussen knooppunt Kooijemeer en Akersloot... over 5 kilometer. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht... tussen Zevenaar en knooppunt Waterberg... langzaam rijden over 10 kilometer... Een aanrijding op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht is de rechterrijschok dicht. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht Centrum staat 4 kilometer. Jolanda, dankjewel. Nog één keer de hoofdpunten van het nieuws. Onder de gewonden bij het festival Pukkelpop zijn zes Nederlanders. Zo heeft de burgemeester van Hasselt bekendgemaakt. Twee van die Nederlanders zijn zwaar gewond. Werkgeversvoorzitter Wientjes is bezorgd over de politieke leiding van Europa. En hij kan zich voorstellen dat het negatieve nieuws kan leiden tot een recessie. En de Onderzoeksraad voor de Veiligheid maakt zich zorgen over verouderde gasleidingen van gietijzer in Nederland. Volgens de Raad is het materiaal van de leidingen niet bestand tegen zware trillingen. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hierop op de NCRV en lunch. Bent u, ondanks Japan, ook nog steeds voorstander van kernenergie? Kies dan nu voor extra voordelige en CO2-vrije energie van atoomstroom.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 Het is Radio 1 en CRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Zometeen weer een serie. Uh, een deel in onze zomerserie, moet ik zeggen. over vervente Twitteraars. Wie gaat de schuil achter het pseudoniem Gerry Mertz? In het mediaforum Kees Boman, politiek commentator en presentator hier op Radio 1. Jan Slachter is er ook van Omroep Max. En het gaat onder meer over de Finse deal met Griekenland. Commotie alom, ook in Politiek Den Haag. Terwijl het gewoon zwart op wit in de stukken van de Europese Raad stond. Moeten journalisten en politici die stukken voortaan beter lezen? Chris Ostendorf, NOS-correspondent in Brussel, gisteren in het journaal. Gewoon, uh, weliswaar verstopt op uh, paragraaf 9, staat dat in passende gevallen... landen kunnen gaan proberen om een onderpand te gaan regelen. En wie wordt de nieuwskenner van deze week? De laatste die het tijdperk van de Nationale Nieuwsquiz betreedt... is Sjoerd Hiemstra uit Leeuwarden. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Het drama van Pukkelpop houdt heel België en ook een deel van Nederland flink bezig. Dat was gisteravond ook op Twitter te merken. Er waren honderden mensen gestrand en dan is de kracht van sociale media weer duidelijk merkbaar. Al snel na het drama werden op Twitter volop liften en slaapplaatsen aangeboden. Via de hashtag Hasseltheld konden veel festivalgangers hulp krijgen... in de hoofdplaats van de Belgische provincie Limburg. Een stadje vlakbij het festivalterrein. Een van de vele hulpaanbieders was het luxe Radisson Blue Hotel in Hasselt. Aan de telefoon is de algemeen directeur, Peter Hesps. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om via Twitter hulp aan te bieden? Uh, dat was eigenlijk gewoon een spontaan actie van een receptionist. Die zei, oh, daar moeten wij mee doen. En wap, dan gaat dat. En, en er waren nog wat kamers vrij, dus uh, mensen konden nee. daar naar binnen? Nee, we hebben geen kamers kunnen aanbieden. Want het hotel zat natuurlijk propvol. Uh, het is hoogseizoen, het is uh, Pukkelpop, de uh, Foo Fighters, uh, andere artiesten in huis natuurlijk. Uh, maar we hadden natuurlijk wat vergaderzalen vrij en die hebben we aangeboden. Ja. En, en wat hebben jullie ze verder nog aangeboden? Uh, internet, telefoon, uh, warmte, een douche, uh, droogtrommels... Um, verder ontbijt, warme dranken, um, matrasjes, uh, dekens, lakens, handdoeken, ja. zeep. En ja. een meet-and-greet met de Foo Fighters? Uh, nou, dat zat er niet in, nee. nee. Dat was nee. wel mooi geweest natuurlijk, dat die daar gewoon in de vergaderzaal even kwamen spelen. Ja, precies. Ik las dat vanmorgen ook in de krant. Uh, dat ze daar eigenlijk wel op hoopten om het toch nog een beetje goed te baken. Maar ja, die mensen zijn eigenlijk gewoon overstuur, uh, stil of juist uitgelaten. Uh, glazige oogjes en die willen terug naar, uh, naar huis ja, Ik kan me ook zo voorstellen dat dat zich uh, steeds ontwikkelde. Er kwamen natuurlijk steeds meer berichten binnen en ook beelden intussen. En, en uh, uiteindelijk werd ook bekend hoeveel mensen erbij om het leven zijn gekomen. Uh, dat moet er wel ingehakt hebben lijkt me. Ja, want ja, het zijn, zijn jonge mensen en die zijn er op te feesten. Uh, ik heb zelf ook twee dochters, 12 en 13. Dus die ouders die zijn natuurlijk in paniek van hé, hey, uh, ja, zit mijn kind daarbij? Uh, uh, het is allemaal lastig om te communiceren. En uh, die kinderen die zitten daar, of kinderen, jongvolwassenen uh, hoe je ze ook wilt noemen. Uh, die zitten daar en die ja, glazen oogjes en die realiseren zich dan misschien voor het eerst in hun leven van, hé, hey, dat had ik ook kunnen zijn. Ja, en, ja. en dat is natuurlijk een uh, uh, ja, ingrijpende zijn ze vanochtend allemaal weer uitgecheckt? Uh, uh, zijn er nog een paar die aan de koffie zitten... Uh, uh, die uh, misschien zelfs nu in het zwembad liggen? Ik bedoel, die hebben het toch laten ze wel profiteren. Die hopen misschien toch nog op een of andere popartiest tegen te komen... Ja. in de wandelgangen, je weet het niet. Nou, uh, dank dat dank... is allemaal geannuleerd. Uh, dank voor de uitleg, Peter Hesp... En met plezier. Dag. Dag. Christine O'Donnell was een Amerikaanse politica... voor de conservatieve Tea Party. Die was deze week de gast bij Piers Morgan op CNN. Piers wilde graag haar mening horen over homorechten in Amerika... maar O'Donnell, die vanuit een andere studio het interview gaf... wilde alleen maar over haar boek praten. Don't you think as a host... Um, if I say this is what I want to talk about... that's what we should address? Uh, not really, no. You're a politician. Yes. Yeah, okay, I'm being pulled away. Where are you going? Alright, are we off? <laughs> It would appear that the interview has just been yeah. ended because I, I had the audacity to ask questions based on stuff that's in this book. Anyway, it's a good book. It's called Troublemaker. I think we now know why it's called Troublemaker. Ja, het is niet de eerste keer dat deze Christine O'Donnell in opspraak komt. Eind jaren 90 heeft ze in een talkshow op harte gepraat over haar interesse in hekserij. Toen ze vorig jaar onverwachts een senaatzetel won, gingen veel tegenstanders van haar verkleed als heks de straat op. En ook werd ze volop geparodieerd, onder meer in het satirische programma Saturday Night Live. Door de economische crisis moeten veel mensen steeds meer hun hand op de knip houden. Maar hoe doe je dat nou op een stijlvolle en creatieve manier? Dat dachten waarschijnlijk ook de oprichters van het nieuwe Nederlandse tijdschrift Budget and Lifestyle. Onze lezer is een persoon die wil genieten van het leven, maar daarvoor niet te veel geld wil uitgeven. Al dus initiatiefnemer Henk van der Wal. Het blad is vanaf 7 oktober verkrijgbaar, het kost 3,95 euro. En nu maar afwachten of u dat geld eruit haalt door alle tips in het blad. Met de huizenmarkt gaat het helemaal niet goed, maar in Zeeland hebben ze daar mogelijk een oplossing voor. In een nieuw tv-programma worden de woningen en appartementen in Zeeland uitgebreid in beeld gebracht. Zeeuws Huis, de naam van het nieuwe programma, is te zien op de regionale zender CTV Zeeland. We verwachten met extra aandacht op televisie de Zeeuwse woningmarkt en de lokale economie een positieve impuls te geven, zegt zenderdirecteur Rob de Kerf. Google Street View gaat uitbreiden. Street View is een dienst van Google die beelden van straten aanbiedt. Op dit moment trekken met behulp van boten en fietsen... de camera's van Google ook de wildernis in. Om internetgebruikers een virtuele tocht door het Amazonegebied aan te kunnen bieden. Hoeveel natuurliefhebbers en reizigers worden op deze manier... de wonderen van de Amazone toegankelijk... op een manier waar ze vroeger alleen maar van konden dromen, zeggen ze bij Google. Binnenkort dus te zien via Google Maps. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Vanavond is de themaavond Lang Leven de TV. Bekende Nederlanders en kijkers thuis worden getest op hun kennis van 60 jaar TV-historie in Nederland. Een leven zonder TV is voor veel mensen bijna niet meer voor te stellen. Bijna 98 van de Nederlanders hebben één of meerdere TV's in hun huis. Toch waren er in 1958 nog niet zo heel veel televisiekastjes in het land. Ja, dames en heren, dat getal 250.000 dat u zojuist op uw scherm zag... ...is de laatste weken uiteraard nogal eens in de Bussumse Studios genoemd. En waarschijnlijk niet alleen in uw televisiewereld, maar evenzeer bij de vele kijkers thuis... Toen we zo langzaam maar zeker allemaal dat cijfer van het Nederlandse kijkerslegioen als het ware zagen groeien. En vandaag is het dan zover en is bekend geworden dat de eigenaar van het 250.000ste officieel... de PTT geregistreerde televisietoestel woonachtig is in Leiderdorp... ...waar we ons op dit moment bevinden in de kom van Aijweg nummer 23, het huis van de familie Hellemink. En het bespreekt wel haast vanzelf dat we het bereiken van deze mijlpaal... ...in de nog jonge Nederlandse televisiegeschiedenis wel even feestelijk willen vieren. En dus is de complete televisiecaravaan naar deze anders zo rustige Zuid-Hollandse gemeente getogen... ...om u in de gelegenheid te stellen vanavond al met de familie Hellemink kennis te maken. U merkt het, heel snel stijgt het aantal tv toestellen in ons land, want op 1 januari van het vorig jaar waren het er nog maar 100.000. Op 16 oktober jongsleden 200.000. En vandaag, nauwelijks drie maanden later, 250.000. Ja, het was groot feest daar in Leiderdorp. En vooral bij de familie Helming dus... die de 250.000ste televisie kocht en daarom hoog bezoek kreeg. Ik praat er even over door met Ernst Hellemink, de zoon van de familie. Hij was toen elf jaar. Dag meneer Hellemink, goedemiddag. Goedemorgen, goedemiddag. Het hele Leiden dorp was in Rep en Roer. We hoorden dat ook een beetje op de achtergrond. De van Vara kwam erbij. Vier omroepsters kwamen maar liefst in een landdouwer bij u thuis voorgereden. Hoe was dat allemaal? Ja, ten eerste was het uh, ijzig koud... Het... Goed. Het was uh, januari 58, midden in de winter. Het had uh, flink gesneeuwd. En uh, de dames moesten inderdaad uit een uh, open landbouwer op hun hoge hakjes het uh, tuinpad uh, naar binnen glijden, bijna. Uh, het was een uh, enorm, uh, ja, je zou in de huidige termen kunnen zeggen. een uh, enorm mediaspectakel daar voor het huis. Ja. Hoe lang was u nou van tevoren op de hoogte dat die hele uh, stoet uh, daar bij u lang zou komen? Veel waren we een dag of vijf van tevoren. Uh, hadden bezoek gekregen van Dick van Bommel en Klaas Rol, respectievelijk de uh, regisseur en uh, productieleider van uh, de NCV, die uh, uh, namens de NTS uh, dat programma ging maken. En die kwamen s'avonds aan de deur met de mededeling dat wij uh, dus uh, de 250.000 televisiekaart in ons bezit zouden hebben. Ja. Maar daarvoor was het al, uh, toen ging het kwartje eigenlijk uh, uh, vallen, uh, een week of twee daarvoor waren al twee mensen van de PPT uh, wezen uh, kijken. Want die uh, kwamen onder het mom van het uh, checken van de, de kijkkaart uh, even poshoog te nemen of de kamer wel groot genoeg was om daar een hele studio <lacht> van te, uh, te maken. Ze moesten natuurlijk de verbindingen en zo ook allemaal nog regelen. Het ging in die tijd ook allemaal nog, nog wat ingewikkelder dan tegenwoordig. Dus ja, het, het moest allemaal wel goed camera, het huis binnenlopen, maar het was een, een lange voorbereidingstijd, denk ik, ook achter de schermen ja. geweest. Ja. Uh, die omroepsters, hè, die, die toen allemaal in beeld nog waren, uh, die brachten ook cadeaus mee voor de hele familie. Uh, uw vader kreeg geloof ik sloffen, uh, een televisietafel voor uw moeder. Ja, een langspeelplaats voor uh, mijn broer en een weekendtas voor mijn zus. En ja. ik kreeg een, een loop, want ik was verzamelaar. <laughs> dus dat, uh, ja, dat hakte er wel even. U, u, u kreeg een vergrootglas, daar moet je toch tegenwoordig omkomen bij, bij een prijsvraag of zo? Ja. Dan, uh, dan worden er meteen uh, wereldreizen in auto's uh, uitgereikt. Maar ja, wij waren er enorm blij mee. Het was een, uh, ja. een knus en uh, misschien wat kneuterig programma... als je dat met de ogen van een tegenwoordig bekijkt. Maar wel heel gezellig. Ja, even, maar. ja en, en, en u zei het al, het was natuurlijk een beetje voorgeproduceerd allemaal wel. Een beetje geschript. Want u als elfjarige, u moest in bed liggen. Hè? Uiteraard, uiteraard. Het was uh, zo rond negen uur dat de uitzending begon. En uh, ja... Uh, uh, Kinderen van elf, die lagen natuurlijk op dat moment al in bed. Althans, zo schreef het, uh, het draaiboek namelijk voor, want op het moment dat de cadeaus werden uitgedeeld, miste ze opeens iemand en dat was ik dan. En dan was de opmerking van mijn moeder oh Ja, Ernst, die ligt dan in bed. Maar hij zal wel wakker geworden zijn vanwege het <lacht> rumoer buiten. Ja, daar liep een uh, muziekkorps en er stonden uh, duizend mensen voor de deur. Ja. Als je die beelden, de, de beelden terugziet uh, dan uh, is het, het eerste beeld is ook van het huis uh, waar u wonen, met, met, met het gezin. En dan, uh, dan, zien, we, uh, uh, dan zien we de televisieantenne op het dak staan. Ja. En vervolgens zien we iemand die heel verrast uit het slaapkamerraam kijkt. Dat was ik ja de camera gaat naar beneden. ik dacht het al en ik was natuurlijk al, al wakker geworden dus ik zat al half op de trap te wachten totdat ik binnen geroepen werd het, het hoorde een beetje bij het bij het hele spel ja het was uh, uh, ja, enerzijds natuurlijk ook uh, allemaal een beetje voorgeprogrammeerd en uh, ja. ja en, en begrepen, u uw vader was al eens een keer eerder op tv geweest nou, mijn de, de heren uh, van Bommel en uh, Rol die kenden mijn vader, uh, zei het uit een andere hoek. Uh, in die tijd was mijn vader uh, nogal betrokken in het verenigingsleven bij uh, cabaret en toneelvoorstellingen. En de televisie plukte daar uh, vaak uit die toneelverenigingen mensen die uh, als figurant bij televisieuitzending uh, uh, dienst deden. Mm -hmm. En dat had hij dus in de tijd dat we nog in Haarlem woonden ook uh, een aantal keren gedaan. En daar uh, kende hij dus de heren wel, uh, wel van. Maar ja. het was uh, zeer zeker geen opzet dat uh, nee, nee elkaar nee. uit die hoofden. Maar goed, is. een beetje acteren, zeg maar. dat zat er wel in bij de familie. Dat ja, de u de uit dat raam keek en zo, dat dus had u van uw vader gezien. Er werd nadrukkelijk wel, uh, wel meegespeeld. Ja. Hoe lang heeft u als familie nog plezier gehad van dat 250.000ste tv-toestel? Ik weet niet precies hoe lang uh, dat toestel is meegegaan. In die tijd waren de toestellen natuurlijk uh, nogal uh, snel uh, verouderd. Omdat het allemaal beeldbuizen waren die erin zitten die heel snel kapot gingen. Dus ik denk niet dat hij uh, langer dan vijf jaar uh, heeft dienst gedaan. Maar, nee. ja. nou, leuk om op terug te kijken toch? Ja zeker. Ja staat ook nog zeer in mijn geheugen. Ja. Dat Leuk dat u even met ons die herinneringen hebt opgehaald. Ernst ja. Hellemink, zoon van de familie, dus, die toen het 250.000ste TV-toestel had gekocht in Nederland. Lunch met Jurgen van den Berg. Gewone mensen, niet bekend of beroemd die toch dagelijks... duizenden mensen aan zich weten te binden op Twitter. Uh, in de zomer zoekt lunch deze Twitter-iconen op... en kijkt wie de schuilgaan achter hun virtuele alter-ego's. Vandaag is dat Geddy Boelsums, haar Twitter-bio luidt als volgt... 80+, plus, oma, moeder, echtgenoten, interesse in, let op, moderne kwantumwetenschap... op zoek naar wijsheid en inzicht en bereid dat te delen vooral via Twitter... Wie is deze bijzondere vrouw die op hoge leeftijd veel volgers heeft verzameld? We zochten haar in Drenthe op en spraken haar in een kamer vol met boeken. Ik ben Gerdy Boelsoms en mijn Twitternaam is Gerry underscore Merts. Oh ja, ik ben 82, ik ben gauw 83. <lacht> ik heb bijna 1500 volgers... Het is wel vrij plotseling is het met, met duizend omhoog gegaan. Omdat Erik de Muiswinkel een, een tweet van mij wel erg leuk vond. En uh, zij noemde het woord briljant zelfs. En toen, ja, toen is ook uh, Jochem uh, Meijer zich mee gaan bemoeien. En, nou ja, en, en, en, en toen kreeg ik er in één dag kreeg ik er duizend bij. En toen uh, <laughs> heb ik mijn dochter gemaild en help, help geroepen. Wat <laughs> is hier aan de hand? Heel simpel hoor, ik zeg... Uh, ja, ik zei iets van: uh, Ik ga niet alleen twitteren, maar ook uh, strijkeren en loperen. En, uh, dat, <laughs> en dat is natuurlijk echt een, een taalgrapje, wat Erik van Muiswinkel wel goed kan waarderen. Oh ja, ik heb een heel leuk contact met Lennette van Dorp, dat had ik nog. Wat een schatje is dat! En, <laughs> mag ik dat zeggen? ik vrijkaartjes. <laughs> ja, die keek ik vrijkaartjes van om in, in drachten naar een. Naar een naar haar te komen kijken. Dat was ontzettend leuk en gelach. Dat was lekker dichtbij ook nog. Ik volg natuurlijk wel veel mensen op het ogenblik... en jullie ze niet allemaal kennen. Ik zou ze wel graag allemaal willen volgen... maar dan kan je helemaal je timeline niet bijhouden. Dus dan, dan moet je het echt voor de mensen hebben... dat ze ook jou reageren. Nou, ik heb er ooit één, heb ik ontvolgd. <lacht> Het feestje van mijn man, dat was wel even. Dat voort op al even achter zat om te kijken wat er was en om ze een goeiemorgen te wensen of zo. En mijn zoon die dacht zegt, zeg kom nou ontbijten. Van de... maar ik heb de hele dag heb ik me goed ingehouden. Die warmte, die vriendschap en die verbinding met elkaar, dat vind ik heerlijk. Het kan echt soms helemaal warm worden. Als ik al die timeline lees of ik krijg een boodschap. En dan dan maakt je dag gewoon goed. Ja, het zijn heel, heel, heel prettig is het. Ja, echt de mensheid, de mensen om je heen. Dat geeft echt warmte. En dat vind ik wel leuk, dat, dat je niet afgeschreven niet te denken, als ik dacht op ben, ben ik afgeschreven. Daar hoeft, hoeft niemand bang voor te zijn. Dus, daar geef ik dan een beetje een voorbeeld uh, achteraf gezien. <laughs> Bijna nou 83 en vriendin van de Sterren. Gerdy Boelsoms zoals dat. En het bewijst dus dat Twitter absoluut niet alleen maar voor jonge mensen is uh, bedoeld. Uh, volg haar allemaal zou ik zeggen. Uh, Doorald, jij twittert ook, hè? Ja, nou en of? Gerry Mets, heet jij ze. Niet, dus, hè? Zet, nee, nee, nee. Ja, schat. Dat is een heel verhaal. Um, dus zet er even bij, de, bij, bij je favorieten. Um, zometeen gaan we praten in mediavorm. Dat doen we met Jan Slachter en met Kees Boma. maar eerst dus Dorald Negens. Radio 1. Het NOS Journaal. In Pakistan zijn bij een bomaanslag op een moskee in Jamroet zeker 26 mensen omgekomen en 70 mensen gewond geraakt. Jamroet is de belangrijkste plaats in, in het district Kieber, waar militanten al jaren actief zijn. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid maakt zich zorgen... over verouderde gasleidingen van gietijzer. Volgens de raad zijn die niet bestand tegen zware trillingen. In Frankrijk zijn door een dergelijke situatie twee explosies geweest... waarbij meer dan 20 doden vielen. De Onderzoeksraad zegt al eerder te hebben gewaarschuwd... maar met die aanbevelingen is volgens de raad te weinig gebeurd. Alle vijfde doden bij het muziekfestival Pukkelpop zijn Belgen. Dat heeft burgemeester Klaas van Hasselt vanochtend gezegd op een persconferentie. En ook vertelden ze dat er tien zwaar gewonden zijn. Twee daarvan zijn Nederlanders. Verder zijn vier Nederlanders minder ernstig gewond geraakt. En een man uit Helmond heeft bekend dat hij in mei vier vrouwen heeft gedood. Dat heeft de officier van justitie bij de rechtbank in Dordrecht gezegd. Bij een schietpartij in Zwijndrecht kwamen toen een moeder en haar twee dochters om het leven. En Een paar dagen later bracht een man een vrouw van twintig in Helmond om het leven. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanmiddag is er geregeld zon, maar er komen ook enkele stapelwolken voor. Alleen in het noordoosten kan er een stapelwolk plaatselijk uitgroeien tot een lichte bui. Er waait een wind uit het westen en de middagtemperatuur ligt tussen 18 graden in de kustgebieden en 21 in Limburg. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, het koelt af naar ongeveer 10 graden en in het binnenland kan lokaal een mistbank ontstaan. Morgen wordt het aangenaam zomerweer. Er is behoorlijk veel ruimte voor de zon, al zijn er in het noordwesten ook wolkenvelden. De temperatuur ligt morgenmiddag tussen 20 graden op de Wadden en 25 graden in het zuiden van het land. Zondag wordt het nog een stuk warmer met 23 graden in het noorden tot tegen de 30 in het zuiden. Er is veel zon, maar aan het einde van de dag ontstaat er steeds meer bewolking en neemt de kans op enkele onweersbuien toe. Ook maandag en dinsdag verlopen vrij, waarschijnlijk vrij warm met kans op enkele regen- en onweersbuien. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 46 kilometer file. Zit ook aardig wat vakantieverkeer op de weg. Dus te merken onder meer op de A2. Luik richting Maastricht. Tussen Grondsveld en het knooppunt Europaplein 3 kilometer. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen Alfred Beek en Zevenaar 5 kilometer. En aansluitend langzaam rijden tot aan knooppunt Waterberg over 6 kilometer. Er was een aanrijding op de A16. Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht Centrum nog 8 kilometer. Alle reishokken zijn weer vrij. Nog druk op de A50 rond Arnhem. Os richting Arnhem staat tussen Renkem en knooppunt wordt 7 kilometer. De A50 vanuit Arnhem naar Os tussen Renkem en knooppunt Ewek ook 7 kilometer. Dit is Radio 1 lunch. Het Media Forum. Vandaag met Kees Booman, eh, politiek commentator voor Eén vandaag. Presentator ook van Kamer Breed, hier op Radio 1. En Jan Slachter, de voorzitter van Omroep Max. Welkom. Goedemiddag. Jan, even met jou beginnen. Uh, je hebt uh, een tijdje terug in de Wereld door uh, niet zulke aardige dingen over Henny Huisman gezegd. Ja. Maar ik begrijp dat het helemaal weer koekerij is tussen jullie, want ja. hij gaat iets doen bij Omroep Max. Nou, dat ligt iets anders. Ik heb toen gezegd: van, uh, toen er gevraagd werd en Henny Huisman. Gaat hij ook een programma presenteren bij, uh, bij Max. Hoe zei ik dan... hij wil het graag. En, uh, en, en toen heb ik daar een, een verhaaltje over verteld... dat ik gebeld werd omdat hij koffietijd ging presenteren. En toen werd mij toestemming gevraagd. Nou, wat raar, want... Hij presenteert helemaal geen programma bij ons. Daar, daar heb ik wel spijt van. Ik, ik vond dat uh, de slip op de tong geweest. En je weet een beetje hoe ik in elkaar zit. Ik zeg dingen snel. En dan moet je af en toe ook wel eens een keer een kunnen zeggen. Nou, daar heb ik toch wel een beetje spijt van. Henny Huisman is een groot presentator. En ik heb gezegd, als we ooit een programma hebben wat echt bij hem past. Dan is hij welkom bij Max. En dat gold toen ook eigenlijk al. En dat had ik gewoon toen niet moeten zeggen. Ja. Punt. Ja. Maar ik, las, ik begrijp, op internet staat nu dat hij iets gaat doen met jullie. Nee, dat, dat, dat, niet klopt, dus dat, niet. dat klopt dus niet. Dan worden er worden allerlei dingen weer bij verzonnen. Ik heb gezegd. Ik neem die woorden terug. En als ik een programma heb wat goed bij Henny Huisman past... dan mag hij dat programma bij Max presenteren. Maar dat programma heb ik nu nog niet. Ja, en hij moet zeggen dat hij niet graag wil. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar dat zal hij ook niet meer zeggen, denk ik. Nee, maar weet je, dat soort dingen gebeuren. Je zit in zo'n live-uitzending en dat gaat snel. Naar. Goed, ja. de ene is daar wat... wat uh, nou goed. Nou ik, ik bedoel, je moet ook, als je een fout hebt gemaakt... of vindt dat je dat eigenlijk niet had moeten zeggen... moet je dat ook eerlijk durven toegeven... Ja. En bij deze. Maar luister Jan, als jij Henny Huisman had willen hebben... had je hem toch al lang gevraagd? Ik ja, maar goed. Je toch al heel lang bezig? Ja, maar goed, het is natuurlijk wel zo... dat Henny Huisman is een type presentator... waar een, een, een programma echt bij moet passen. Net zoals bij Ron Brandsteder, wie van de drie heel goed past... Uh, zoeken wij een programma voor Henny, Maar ja, dat is niet tijd voor Max of Koffiemax om nee. er iets te roepen. En ook geen Hollandse zaken. Dat moet echt een programma zijn wat op zijn lijf is geschreven. En dat kan niet heel goed. Ken je zult het hebben over Finland? Dat is goed, ik weet of niet. Wil het nog dus... even hebben over Huisman? Nee hoor, en ik wil niet graag, dus je weet hoe het zit. <laughs> uh, gisteren kwam dat bericht he, dat Finland apart aparte afspraak heeft gemaakt met uh, de Grieken. Uh, en een onderpand heeft geëist voor, voor een lening dus ook aan de, aan de Grieken. Het stond allemaal gewoon op papier, blijkt nu in officiële stukken van de EU. Um, uh, Kees, hebben journalisten hun werk dan ook niet goed zitten doen? Uh, dat kun je zo niet zeggen. Maar om e even een idee te krijgen wat er op zo'n top gebeurt. Dit was een top waar alle euro-landen bij elkaar kwamen. Dat zijn 17 landen. Als zo'n top is afgelopen, er zitten zo'n 1500 journalisten... te wachten tot dat moment suprême. Dan worden er uh, 17 persconferenties gegeven door 17 regeringsleiders. En nog een aparte persconferentie door de voorzitter. Dat is de Belg van Rompuy, samen met meneer Barroso. De baas van de Europese Commissie. Ja. Nou, Dat allemaal tegelijkertijd bijwonen is onmogelijk. Je moet heel snel het nieuws eruit halen. Dat geldt zeker voor de, de, de persbureaus... en voor de kranten die met deadlines zitten. Dus je wil weten hoeveel gaat het ons kosten. Wat was uw stand? Heeft hij zich verzet? Wel of niet? Iedereen geeft zijn eigen kleur ja. eraan. Nou ja, we hebben gezien dat, dat zelfs Rutte met allerlei miljarden... Om een voorbeeld te goochelen. noemen, die ja. heeft ook zitten goochelen... met cijfers waar we tot op de dag van vandaag nog steeds niet precies weten... Uh, wat er, uh, hoe die bedragen precies liggen, behalve dan dat hij een fout gemaakt heeft. Maar inderdaad, als je in die stukken uh, nakijkt... wat daar stond over wat Finland nu uh, de kwestie is... dat is dat een land, als zij daar reden voor zien dat zij eventueel een garantie kunnen vragen... voor het geld dat zij lenen. En het is natuurlijk ingezet, een beetje achterin bij die conclusies... omdat die Finnen dat graag willen. En Nederland wil dat natuurlijk ook graag. En vooral landen die last hebben van populistische partijen. Want in Finland heb je de ware Finnen. Precies. En dat is ook een partij die anti-Europisch. Ja. Ja. Ja. Dus dat zijn landen die, die dat eigenlijk voor een thuisfront eisen. Maar nu wordt er eigenlijk pas echt onderhandeld door ambtenaren in Brussel. Want het is nog steeds niet duidelijk hoe dat precies mm -hmm. dat pakket eruit gaat zien. En nu wordt er eigenlijk een nieuwe fase ingeluid. Maar nou willen die landen gewoon, een aantal landen die willen... Uh, een garantie dat het geld terugkomt. Gebeurt niet, geld komt niet terug. En in de Financial Times stond vanmorgen dat als dit een gevolg zou hebben voor al die 17 landen, dan is het de doos van Pandora. Dus dat is over je, een paar je dagen betaalt weer... Je betaalt het allemaal in je eigen zak in feite. Ja, dit is natuurlijk raar als je geen geld hebt, en dat je geld leent, en dat je vraagt aan degene aan wie je het geld leent, wil je wel een potje ja. reserveren uh, waar je nou. niet aankomt. Nou ja, om tenzij op... ze de Acropolis aan, aan ja, Nederland ja, een geven. Ik bedoel, ik, ik nou, een... dat zou een optie zijn. Dat zou een optie zijn. Ja, ja. Bedoel, Welk de... eiland zou je... Nou, ik weet niet. Uh, niet Kreta maar... <laughs> Nee, maar ik vind het wel een beetje dat hij nu naar buiten is gekomen... En ik, ik ben gewoon leek, ik zit hier naar te kijken. Ik, is natuurlijk wel heel bijzonder. Dat Rutte daar geen, geen, uh, niks over heeft verteld. Nee, dus wist, heeft... Hij, wist hij het, Kees, denk je? is dat er gewoon ja, in dat overleg van die 17 ja, hij, hij zat erbij. Kijk, die ja. conclusies, die hebben zij met elkaar opgesteld. Nou, en daar wordt tot, uh, tot laat meestal uh, over een comma uh, geneuzeld. Gedepen, ja. Ja, geneuzeld of onderhandeld. Dus dat moet je weten. Dus eigenlijk de politieke vraag is vandaag... en dat zal vanavond ook wel uh, tijdens de persconferentie aan Rutte gevraagd worden... Worden. Wist u dat? Is dit de bedoeling? En is dat een harde eis voor Nederland, uh, voor steun aan Griekenland... dat er in een apart potje geld moet zitten voor als wij het niet terugkrijgen? Nou, daar zal hij waarschijnlijk wel een beetje omheen zwatelen... want het is een onhaalbaar standpunt. Hmm. Maar ik, ik zag hem. Uh, ik zag in ieder geval een aantal politici... ik, ik, ik heb Rutte er volgens mij niet over gezien uh, voorlopig. Maar, Wilders. Wilders inderdaad, maar ook, Tuurlijk, maar, ja. maar ook anderen die heel verontwaardigd doen. Maar, maar laten we zeggen, dit is dus ook niet... Als zodanig naar, naar ons als achterban gecommuniceerd? Nee, natuurlijk niet. Dat, kijk, je, gaat, je, je zegt alleen waar je uh, gunsten mee uh, krijgt. Hè? Liever gezegd, wat je goed kan verkopen. Dit zijn natuurlijk uh, onderwerpen waarvan je weet dat de politieke heisa over kan komen. En het is inderdaad terecht een verwijt aan de journalistiek. Uh, dat zij dat niet meteen die avond eruit hebben gehaald. Maar let wel, ook voor de Nederlandse politieke journalisten geldt dat. Uh, men zit daar met uh, anderhalve man en een paardenkop, de kranten die leggen hun prioriteiten heel ergens anders. Er zijn veel grote kranten ja. die maar één redacteur hebben. Dus wat dat betreft zou dit weer een argument extra zijn... de helft van de politieke journalisten uit Den Haag wegen in ja. Brussel. Jan, wat vind jij ervan? Ja, er lopen, denk... lopen heel veel journalisten in Den Haag rond, ja. terwijl er gebeurt van alles in Europa. Ja. Ja, terwijl, terwijl je ook kunt bedenken dat als dit wel al uh, als men dit wel had geweten... dat het debat wellicht afgelopen week ook anders was verlopen. Zeker, absoluut. Uh, en ik vind het echt als leek, he. ik bedoel, ik ben gewoon burger. En als ja. ik naar de mensen kijk en hoor van wat men vindt... van wat er allemaal gebeurt... mensen maken zich echt hele grote zorgen over hun toekomst. Jonge mensen, oude mensen. Wat je, je ziet, kijk naar de beurzen, die weer 3% omlaag. Maar hoe gaat het met de pensioenfondsen? Ik vind, wat er nu allemaal gebeurt... Uh, waarom geen referendum? Ik weet zeker dat als we een referendum in Nederland zouden houden... dat de meerderheid zegt... wij. Willen niet. Geen geld naar de Grieken. En bedoel... Er wordt altijd geroepen... Er zijn natuurlijk, er zijn een aantal politieke partijen... die er heel goed in zijn... die Europa als een soort geloof zien. Ja, ja, de me de moet, meeste politieke partijen de meeste steunen politie het Het is een soort hoor. geloof. Het is een soort heilig iets... waar je niet aan mag komen. En er wordt geroepen... Ja, maar door de export is die euro zo belangrijk. We zijn vanaf het begin belazerd door zalm. Met die koers. Met alles wat er omheen hing. En... Als je dan de plussen en de minnen telt van wat die euro ons heeft opgeleverd... en wat die ons nu kost, dan geloof ik nog wel dat we uiteindelijk in de min uit zullen komen. Ja, nou, dat geloof ik niet, al uh, was het maar omdat het zo niet is. Ja. Uh, het levert ons namelijk heel veel geld op. Wij ja, maar kunnen we merken niet zonder... Geen... Nee, ja. 300 niet. miljard, hè, geloof ik? Nee, natuurlijk, wij merken Export. het niet. Ik, ik krijg ook ja, maar niet kijk wat er nu gebeurt. Kijk in welke crisis we balans zijn geraakt. Doordat, doordat landen afspraken hebben gemaakt over de euro... die zich er niet aan hebben gehouden... en dat wij als Nederland daar de rekening voor moeten gaan ja, betalen. Maar Jan, de politiek moet toch juist niet alleen maar luisteren... van wat is het populairste standpunt op nee, dit Want je, moet moet ook, je moet er ook visie tonen. De visie, wat is ah, ja. de visie geweest van de euro? Ah, Kijk ja. waar we met z'n allen in zitten, dat is dus die economische winst voor, voor een land. Ja, maar Nederland. de economische wind, het gaat, het gaat hartstikke slecht. Bedoel, bedoel, iedereen is in paniek, niemand ja. weet meer. Bedoel, laten we wel zijn. Ik ben heel benieuwd uit de berichten van de pensioenfondsen, wat hun dekkingsgraad is. Straks over een week, ja, en nou ja, die is dat... de, die is heel slecht. Die ja. zitten allemaal onder die dekkingsgraad. Mensen maken zich er zorgen over, en ik kan nog steeds als Rutte het mij niet kan uitleggen en geen enkele politie kan het mij uitleggen... wat die euro ons nou precies heeft gebracht... dan vind ik dat wij daar in Nederland... maar eens een heel ja. duidelijk standpunt over in moeten nemen... en dat, we, dat de politici ook met de billen bloot moeten. Ja. Wat kost die euro ons nou? Wat kost Grieken ons op ja, ons land? Nou? Maar je zegt, uh, hij kan het niet uitleggen... Hij wil het niet uitleggen, ja. want die populistische partijen spelen wel degelijk een rol. Wij in tijden van crisis kijken mensen alleen maar in hun eigen huiskamer. En wij zitten in een Europese Unie van 27 landen waar wij niet meer uit kunnen... want anders stort het economisch in elkaar. En dan worden wij een soort Maduro-dam van de wereld. Dus dat is gewoon een onmogelijke positie. Alleen, dit kabinet durft dat niet eerlijk te zeggen. Wij zijn altijd het meest Europese land van Europa ja, geweest. We hebben, hebben het bijna uitgevonden. Alleen er is ja. een sentiment in de samenleving ontstaan waar de, waarbij het electoraal, dus voor de kiezer, geen populair standpunt meer is. Dus er is met Rutte, er zijn eigenlijk drie Ruttes. Er is een Rutte van het kabinet. Er is een Rutte voor het grote publiek. En er is een Rutte in Brussel. En er is een Mark Rutte die gewoon zelf ook vindt... dat je niet zonder dit Europa kan. Vandaag ook nog vanmorgen bij de KRO. Bij Sven Kokkerman, Wientjes. Die zegt, laten we nou ja. toch een beetje de koppen bij elkaar steken. En daar is wat positief op te Ja, maar als praat. ik dan van de week of een paar weken terug... Ruud Lubbers hoorde in een actualiteitenprogramma. Nieuwsuur. Ja, nieuwsuur. Ja, die ik bedoel, of het allemaal waar is... Nogmaals, ik ben een leek, maar die komt wel met een standpunt. Daar, daar voel je wel vanuit, er is over nagedacht. Dit zouden we met u al dat is wel moet... een ander standpunt dan het jouwe. Ja, want die ja, wil maar, juist maar, meer maar, macht ja, maar goed, in ik Europa vind, Europa ik vind dat, dat ons nu eigenlijk door alle getallen... en alles wat iedereen maar roept, en ook wat Wilders roept... Uh, dat, dat, dat, dat, dat Nederland niet meer weet waar ze aan toe is. De onzekerheid... Kijk, op, op, op een moment wanneer je weet van jongens, dit gaat het ons kosten... Ja. dat levert het ons ja. op. Maar Kijs, nog één vraag daarover, want dat, dat ja. is misschien wel het grootste probleem. dat merken we, we gaan straks ook weer een standpunt doen over, over de Europa, Europa en wat dit Finse gedoe nou weer uitmaakt voor het uiteindelijke reddingsplan. Ja, dan weet ik dat ik moet bellen. Ja, ja nou ja, maar goed, ik <lacht> zie al de cijfers, dat dat, dat gaat allemaal. Dat gaat niet in het, in het voordeel van Europa. En is dat nou niet het, het grootste uh, probleem? Dat men het blijkbaar niet kan communiceren? Dat, nee. dat Europa zoveel voordelen Omdat biedt? Omdat men het niet wil communiceren. Er is een sentiment gewoon dat het onderwerp Europa niet goed verkoopt. En je zit met elkaar uh, in een vereniging en er zijn wel eens momenten dat het de ene beter af afgaat dan de andere. En dat hebben we nou eenmaal met elkaar afgesproken. En er is natuurlijk één grote basisfout gemaakt. En wel in 1991 in Maastricht... toen Nederland het voorzitterschap had bij de, uh, van de Europese Unie... toen is die monetaire unie, de euro, is afgesproken. Nederland en een aantal andere landen wilden veel verder. Bijna richting een federatief Europa. In ieder geval ook een politieke unie. En daar hebben een aantal landen zich uh, fel tegen verzet. En dat is nog steeds het probleem waarmee wij zitten. Het zal echt met meer samenwerking moeten. Mm -hmm. Want echt, Nederland alleen. Wil jij, Jan, dan bijvoorbeeld weer de gulden invoeren? Nee, ik of weet het niet. Maar ik vind wel dat... dat nogmaals, ik ben, ik ben een leek. Maar in denk ja, dat, dat, dat het sentiment dat is in nou Nederland... Wel bekend. Het sentiment is in ieder in geval in Nederland zo... dat mensen het niet willen zoals dat het nu gaat. En Wilders roept allerlei dingen. Dat is een hele makkelijke. Ja. Dus hij heeft het ook het de, macht, wel. de macht om die stekker uit het kabinet te trekken... als hij dat wil. Dat doet hij ook niet. Ja. Dus hij is mede verantwoordelijk. Maar goed, in zo'n debat van de week hoor je ze verder niet. Dan zeggen ze dus niks. Eigenlijk zijn ze mede verantwoordelijk voor wat er nu toch eigenlijk ook gebeurt. Nog één ding wil ik met jullie bespreken. 60 jaar televisie. Oh, zo lang al? Ja. <laughs> en, en er zijn heel veel programma's over. Uh, de vraag is, is het niet te veel allemaal, Jan? Nou ja, goed, het is in een korte periode. Ik vind het wel leuk dat we met elkaar in deze moeilijke tijden toch een, eindelijk een feestje hebben. waar we 60 jaar televisie met elkaar kunnen vieren. En, uh, ja. Jurgen en ik zijn voor 60 jaar radio eens een keer vieren. <laughs> nou, dat, dat moet ook een keer gebeuren. Dat zal nog veel langer bestaan, dus dat kan zeker. Maar uh, nee, het is niet te veel. Wij maken, heb je dat gezien, samen met de NCRV. Er komen een aantal spelprogramma's. Er komt een mooi, mooi weekend in, in Hilversum. waar we dat nog een keer met alle omroepen gaan vieren. waar iedereen naartoe kan komen. Is van jij die, die oude beelden, want je ziet heel veel oude beelden natuurlijk ook in die programma's. Dat vinden mensen altijd, altijd wel leuk. En het is goedkoop natuurlijk om het te maken. Ja, dan weet ik niet of dat laatste geval is. Misschien ook de laatste keer dat we er nog geld voor hebben. Zo kan je het wellicht ook misschien. Maar uh, ja, mensen vinden dat altijd Most leuk. Uh, uh, ja, andere tijden. Terug naar de is, gulden en terug is naar terug oude terug televisie. Terug naar de de, de, de, de, de, de <hijen> Drees terug. Ja. Maar maar dat is wel waar mensen in crisis behoefte aan hebben. Ik bedoel, ik, wij maken zelf de Macrood-show in, in, in verzorgingstehuizen. En daar zie je gewoon mensen weer genieten. En dan hebben ze het weer over ja, de tijd van Zwiebertje. Dag van het herderslood. Vroeger was het beter. Nee, maar ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Toen was het allemaal minder gecompliceerd. En toen was een gulder een gulder. Ja. En toen waren er geen crisissen. Had je maar één to... net. dat je maar één Heerlijk. Heerlijk. Fantastisch. Ja. Nou, dat is dan de conclusie. Ja. Ja. Maar <laughs> toch moeten we de radio maar eens vieren, Ja, dat vind vind ik moet ik zeker niet gebeuren. ben ik ja. helemaal met je eens. Morgen tussen 11 en 12 van Radio 1, hè? Wat is er dan? Ja, kramerbreed, heet dat toch? Ja. ja. Klosser kramerbreed. maar gezegd, eh. Oké, okay, uh, dank voor ik jullie bijdrage. Luisteren. Jan Slachter en Kees Boman waren dat. Dit is Radio 1. Lunch. Snel door naar de andere kant van de tafel. Want het zou maar zo dat het deze dag een beslissingsronde wordt. Dat is altijd op vrijdag het risico. Maar dat vinden we juist leuk, want dat maakt het spannend. Short Hiemstra is hier. Hij is 34 jaar, komt uit Leeuwarden... en is de laatste kandidaat deze week in de Nationale Nieuwsquiz. Um, even kijken. hobby sport staat hier. Tegenwoordig vragen we altijd naar hobby's. Ja. Welke sport is dat dan? Tennis. Tennis? Ja, vooral. Ja, vooral. Ja. En doe je dat zelf een beetje op niveau? Is het echt uh, een beetje een balletje slaan? Een redelijk niveau, maar uh, dat mag er niet echt een naam hebben. Maar wel in competitieverband? Ja, absoluut. Het is niet wel... alleen maar recreatief? Nee, wel competitieverband. Ja. Uh, nog ambities om hoger op te komen? Of, uh... Uh, nee, dat niet. Had je ook eerder misschien uh, moeten beginnen met een carrière? Ja. Je, je werkt er ook naast gewoon bij een uh, groothandel die drogisterijen. Uh, uh, wat doen ze? Wij leveren drogisterijen, onder Kijk andere aan. in heel Nederland. Kijk ook. Zelfstandige dus drogisterijen. Ja. Nou, uh, de uitdaging is die 84 punten. Daar moet je in ieder geval overheen. We beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. De nationale nieuwsquiz. Israël heeft nieuwe vergeldingsacties uitgevoerd voor de aanslagen waarbij gisteren zeker acht Israëliërs om het leven kwamen. De Palestijnse militanten hebben in reactie daarop vijf raketten afgevuurd op Israël. Het Israëlische leger was ook in het grensgebied met Egypte actief. Daarbij zijn twee Egyptische veiligheidsagenten omgekomen. Ja, Israël was gisteren het toneel van aanslagen. Het begon met de beschietingen van een streekbus, twee personenauto's en een bomaanslag op een voertuig. Acht Israëliërs kwamen daarbij om het leven. Hier is vraag 1. De aanslagen waren in het zuiden van Israël. Bij welke badplaats? Bij Eilat? Dat is goed. De eerste slachtoffers vielen toen drie mannen rond het middaguur het vuur openden op die streekbus die dus naar Eilat toe reed. Vraag 2. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen was gisteren nog niet opgeheist... maar de Israëlische minister van Defensie richt de beschuldigende vinger richting Gaza... waar Hamas aan de macht is. Wat is de naam van die minister? Is dat de... Netanjahu? Dat is niet Netanjahu. Nee, het is uh, wel een andere oud-premier, Ehud Barak. Ah. Als vergeldingsactie bombardeert de Israëlische luchtmacht nu doelwit in het zuiden van Gaza... Vraag 3. In 2007 werd de Israëlische badplaats Eilat... voor het eerst opgeschikt door een aanslag. Een zelfmoordterrorist blies zichzelf en twee anderen op in een bakkerij. De Palestijnen reageerden toen verschillend. Hamas, de terroristische regeringspartij van premier Hanje... die uh, noemde de aanslag een natuurlijke reactie op de misdaden van Israël. Maar president Abbas veroordeelde de aanslag. Van welke partij is hij? Abbas is van de PLO. Dat is niet goed. Hij is van Fatah. Hm. Aanslagen kwamen toen op een moment van oplopende spanningen... in de Palestijnse gebieden. De dagen daarvoor vielen in de Gazastrook 25 doden... bij gevechten tussen aanhangers van Hamas en Fatah. We gaan naar vraag 4, een geluidsfragment. Wie horen wij hier praten? De normale discussies die we altijd hebben zijn even van tafel. De premier heeft heel duidelijk gemaakt... dat ook hij van overtuigd is dat Europa en de euro... de ruggengraat van Nederland zijn. Ik twijfel, maar ik denk windjes... En dat is goed gedacht. Oké, okay. zijn naam viel net al eventjes. Hij is de voorzitter van VNO-NCW, de werkgeversorganisatie. Um, vraag 5, de, want uh, hij en Agnes Jongerius en natuurlijk Mark Rutte... die hebben uh, spoedoverleg over de financiële crisis. Uh, vraag 5, de 3 zijn het erover eens dat een Europese aanpak nodig is... en dat de euro belangrijk is voor het spaargeld en de werkgelegenheid in Nederland. Want de werkloosheid stijgt en het consumentenvertrouwen daalt. Dat bleken ook uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Welke minister blijft ondanks deze nieuwe cijfers... optimistisch over de Nederlandse arbeidsmarkt? Um, wie gaat er over de werkloosheid in Nederland? Ja, is dat niet... Uh, goh, het ligt een puntje van de tong. Ja, ik weet het niet. De jager? Ik noemde de jager. De jager? Nee, die is van Financiën. Dit is Henk Kamp van Sociale Zaken. Stijging van de werkloosheid van ontrust. Minister Kamp van Sociale Zaken niet direct. We moeten ons ook realiseren dat de werkloosheid lange tijd is gedaald. We zitten nu rond de 400.000 werklozen. En dat is op Europees verband nog steeds laag, zegt hij. We gaan naar de laatste vraag. Maximaal vier punten, die kan je ook nog wel gebruiken. Aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is simpel, wat bedoelen we hier? Hier komen de aanwijzingen. Vier mijn voorganger begon ooit met wierook, bodypainting en vloeistofdia's. 3. Mijn directeur houdt niet van de NSB-achtige sfeer in Nederland. 2. 3FM zendt dit weekend live uit vanaf mei. Stop. Lowlands. Dat is goed, want de laatste was geweest ik begin vandaag. En ik heb onder meer de Arctic Monkeys en de Fleet Foxes te gast. Lowlands. Het begon ooit als een fly to Lowlands Paradise 1967 in Utrecht. Entree was toen 10 gulden. Zo. Is Jan Slachter nog in de house? 10 gulden, Jan. Kon je gewoon naar Lowland? Uh, 18 uur durende happening. Had uh, geen top-ex. In die tijd uh, liet de artiest het vaak afweten. Maar had wel experimenteel theater, dans, wierook, dichters, films. bodypainting en vloeistofdia's. En de huidige directeur, Erik van Erenburg, is fel gekant. Wat hij noemt eh, tegen de NSB-achtige sfeer die in Nederland heerst. En hij houdt met name de PVV daarvoor verantwoordelijk. Eh, daar heeft hij in ieder geval een aantal dingen over, eh, hem, eh, over gezegd. Eh, Lowlands inderdaad. Je hebt eh, factor 4 gescoord. Dat betekent dat er zometeen...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 Vandaag luidt de stelling. De Finse deal ondermijnt het Europese reddingsplan voor Griekenland. We hebben het er net ook uitgebreid over gehad in het Mediaforum. Opnieuw dus ophef over de Europese steun aan de Grieken. Finland zegt dat ze een akkoord met Griekenland hebben gesloten over een onderpand voor de lening die dat land geeft. Maar als Finland zoiets krijgt, dan willen natuurlijk ook alle andere landen zo'n garantie. En daardoor lijkt de discussie over Europese steun weer opnieuw te zijn opgeleid. Zullen de Europese landen het ooit eens worden over de hulp aan Griekenland?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 Uit Leeuwarden. Uh, ja, het is een, een moeilijke opgave. Bijna onmogelijk, denk ik. Want het lukt gewoon in de tijd niet, is onze ervaring. Maar we gaan het toch proberen. Wie weet uh, gaat, het toch ineens, uh, gaat het toch ineens lukken. Het zal ook een keer zijn, toch? Ja, 22. Kijk, dat is de juiste instelling. 22 uh, vragen moeten in ieder geval goed zijn. Want de hoogste score tot nu toe is 84. En uh, nou ja, 22 maal factor 4, dan uh, is dat dus uh, geregeld. Um, 90 seconden de tijd. Ik ga de vragen stellen. Geef het antwoord vooral na, het, na de vraag, want dan is het ook voor iedereen goed te volgen. Laten we maar gewoon beginnen. Komt-ie? De Nationale nieuwsquiz. Westerse regeringsleiders hebben gisteren van welke president zijn aftreden geëist? Pas. Dat is Assad van Syrië. Het Openbaar Ministerie wil dat welke verslavingsdeskundige psychologisch wordt onderzocht. Kietbakker. Dat is goed. De luchtmacht van welk land heeft 60 doelen gebombardeerd in Noord-Irak? Turkije. Is goed. PVV'er van de stoep die het Europarlement heeft verlaten... moet wat inleveren? Wachtgeld. Dat is een rijbewijs. Oh. Radkol Mladic is behandeld aan welke aandoening? Uh, Liesbruik. Dat is goed. Beelden van overvallen zouden volgens welke instantie... eerst door de politie moeten worden bekeken voordat ze online komen? Pas. Het CBP. FC Twente heeft een bot van Fulham op welke speler resoluut afgewezen? Louis. Dat is goed. Biologen concluderen dat wat ervoor zorgt dat dieren massaal verhuizen naar, naar koudere oorden? Pas. Klimaatverandering. Welke instantie verwacht een daling van het aantal WW-uitkeringen? Pas. UWV. Wie was gisteren de eregast op het grootste christelijke jongerenfestival van Nederland? Pas. Maxima. De Nederlandse hockeyers willen in welke Duitse plaats Europees kampioen worden? Mönchengladbach. Dat is goed. Welke bierproducent moet per direct stoppen met het vullen van heineken met eigen bier? Olm. Is goed. Wie neemt een serieuze voetbal-CD op met Wilfred Gene en Johan Derksen? René even een Gijp? <laughs> nee. <laughs> Ferry Bolland. Het zeldzame koraal aan de kust van Florida wordt met uitsterven bedreigd door een virus dat afkomstig is uit wat? Pas. Mensenpoep. Kamerlid Gerry Verbeet heeft welke CDA gisteren aangesproken op zijn kleding? Pas Eddie van Heijem heet hij. Mij uh, niet. Je moest uh, vaak passen. Even ja. kijken hoor. Uh, ik begrijp dat er iets fattig uh, is onderdeel van de PLO, begrijp ik nu. Dus is die vraag goed gerekend. Dus dan zou je op 5 zijn gekomen. Uh, en hoeveel vragen hebben we dan nu goed, jongens? Want dat heb ik nu even niet meegeteld. 7, maal 5. Is, uh, nog net niet genoeg. Is, is, is, is nog net niet genoeg. 35 is niet genoeg. Voor uh, 84. Nou, oké. Okay. Correctie van de jury dus op uh, het eerste deel van de quiz nog. Dat is goed dat ze dat uh, in ieder geval voor het sluiten van de uitzending nog doen. Uh, maar het eind van het liedje is hetzelfde. Je hebt uh, niet genoeg punten gescoord. Uh, 35, dat is te weinig. Uh, je krijgt van onze normale uh, prijzen mee. Dus de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio en de mok. Kijk eens aan. Uh, op naar Friesland en een goede reis terug naar uh, het lang Dank u wel. Ja. Oké. Okay. Um, wij uh, moeten dan natuurlijk nog wel even de quiz afronden voor deze week. Uh, Kees Stap, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Ja, uh, gefeliciteerd. Dankjewel. Dat betekent 300 eurotjes kunnen we binnenkort bijschrijven. Dat is heel mooi. Wat ga je ermee doen, Kees? Nou, ik hoorde net een mooie tip. Ik denk dat ik 3,95 ga investeren in dat uh, blad dat in uh, oktober ja. uitkomt. En dan die uh, 296 resterende euro zo efficiënt mogelijk ga besteden. Ja, dus je gaat eerst dat blad afwachten. En dat is inderdaad een blad waarin uh, tips staan om toch een leuk leven te leiden, maar er niet te veel voor hoeven te betalen. Ja, dat is wel een leuke uh, leuk tip. Lijkt me een goede investering. En die vier, nou ja, bijna 4 euro, dat kan toch geen kwaad om, denk ik. Uh, nou, we gaan dat wel zien als je miljonair wordt. Laat het ons dan even weten. En denk nog even aan ons, hè. Dat hier ja. jouw carrière ooit begonnen is dan. Dat gaat doen, dankjewel. <laughs> Oké, okay. prettig weekend ook. Kees nou, Stap, de winnaar van deze week. Volgende week is er weer een nieuwe nieuwsquiz. U kunt zich aanmelden via de site. En we gaan straks praten over Zwitserland. Want die hebben natuurlijk hun eigen frank. Die is hartstikke sterk. Maar toch gaat Zwitserland ook mee in de euromalaise.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 Zometeen om twee uur vanuit De Kroon in Amsterdam. Ronald Seurensen, eerste Kamerlid voor de PVV. De 91-jarige Dr. Anders P over zijn nieuwste boek met olke bolleke vers. De sportweek van Frits Barend. de column van Justus van Oel. Veel satire en live muziek van René van Bavel. U bent welkom in De Kroon in Amsterdam van 2 tot half vijf bij... Radio 1, het nieuws...